U. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer heeft in het Witte Huis de Amerikaanse president Trump bezocht. Ze spraken onder meer over de oorlog in Oekraïne... Trump zei dat de VS en Rusland al een eind op weg zijn met een akkoord over een einde aan de oorlog, maar Starmer benadrukte dat het geen vrede mag zijn die de agressor beloont. De Britse premier herhaalde zijn toezegging om troepen te sturen om het eventuele bestand te bewaken en vroeg daarbij Amerikaanse veiligheidsgaranties, die lijkt hij niet te hebben gekregen, evenmin als de Franse president Macron die eerder deze week bij Trump was. 10.000 zaden van rijst, bonen en andere gewassen zijn deze week toegevoegd aan de Wereldzadenbank op Spitsbergen. Daar zijn ruim 1,3 miljoen zaden opgeslagen als een soort ark van Noach, zodat ze na bijvoorbeeld een kernoorlog kunnen overleven. Dat is belangrijk voor de biodiversiteit en de voedselzekerheid. De zaden die nu zijn toegevoegd komen uit onder meer Brazilië, Soedan en de Filipijnen. De opslag op Spitsbergen bevindt zich in een berg op een diepte van 120 meter in de permafrost, zodat de zaden ook bij stroomuitval minstens 200 jaar bevroren blijven. AZ heeft zich geplaatst voor de bekerfinale. De Alkmaarders wonnen na strafschoppen van Herakles. De jonge keeper van AZ, Owusu Oduro, was de held van de avond. Hij hield twee penalties tegen. Een derde ging tegen de paal. Daarmee maakte de 20-jarige doelman een blunder uit het begin van de wedstrijd... toen hij onder een bal doordook, meer dan goed. In de bekerfinale op 21 april staat AZ tegenover Go Ahead Eagles. Het weer. Vannacht hier en daar nog een bui. minimaal rond 3 graden. De dag begint wisselvallig. Later wordt het vanuit het noorden droger en breekt vaker de zon door. En het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Brother, trying hard to make it right Not long ago, before I win this fight stop. Everybody's talking all this stuff about me Why don't they just let me live?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 All <laughs> I'm glad you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 Don't forsake me, I'm loving angels instead.